vader, kind. Je was goddelijk. Scaramouche, jij schelm. Had ik gelijk al weet dat je succes zou hebben. Bij zijn opkomst had monsieur ben alles verbroedeld. Hij ging stof met de lummelen en kende zijn eigen klausje niet. En tegendeel, mademoiselle, dat was spel. Ja. U had meer ontsteltenis moeten tonen. U bleef er veel te houterig staan. Houterig? Ik? Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. Uh, nee, meisje, maar Scaramouche weet wat hij doet. Hij heeft gelijk... Uh, maar dat hindert niet, dat geeft helemaal niet. We zijn de tijd van hooibergen en kleine toneeltjes te boven. We zijn het de narigheid, de wereld ligt voor ons open. Oh, Scaramouche! als jij eens in de Comédie-Française optreedt, dan zul je weten wat je die oude teerhartige bidet van scholen bent. Als u op het toneel zo goed acteert als in het dagelijks leven, had u zelf al lang in de Comédie-Française gestand, oh oh, oh, oh, oh, jij haardragend mens. Zul je me dan ooit een streek voor geven, je In je eigen belang, heb moeten is veel, Mijn eigen belang brengt u heel wat op. En daar wou ik u even over spreken. Laten we bij gaan zitten. Hm? Mm. <tuneet> Welterusten, mademoiselle. Zeg, onverschillige lummel. Wat denk je eigenlijk wel? Ik laat me door jou niet als een kind Nee, ja, Ga hem maar, ga nou maar, uh, Kline. Zaken zijn vervelend. Och, laat het op die pijas commanderen, vader. en gratis zijn heen gegaan... is het de beurt aan verstand en inzicht om het woord te nemen. Nee. Ik heb een voorstand, Sim. Nou, laat het horen, mijn vriend. U heeft als volgende speelplaats voor je een of andere nest uitgezocht. Ja, kleine plaatsen geven weinig risico, mijn jongen. En weinig opbrengst. Ik dacht zo. Morgen spelen we nog in fougereen. Maar daarna moesten we toch eens een echt theater gaan proberen. Nou ja, jij zegt het maar. Waar is hem aan? In Redon. Redon? Ben je een stapel gek geworden... Dat is een stad. Een stadje. Ja. Goed genoeg voor een soort generale repetitie. Daarna nemen we Nantes. Het Theater H Fido. Nantes? Het Theater Fido. Ja. Nou, geloof ik eigenlijk dat jij krankzinnig bent. Of dronken. Ja, dat moet het zijn. Jij bent... Denk uh... aan het geld, Pien. Het mooie vele geld. Ja. Honderden goudstukken. Ik als uh, kunstenaar denk niet aan geld, monsieur. En hoe zouden we aan behoorlijke kostuums moeten komen en aan goed ik... Daarom gaan we eerst naar toe. en spelen dan net zolang tot we genoeg geld bijeen hebben. Het klinkt wel echt niet eens zo gek. Het is een binair waardig. Ja, nou goed. Goed, ik heb mijn besluit genomen. Wij nemen afscheid van die vervelende kleine nesten die wij nog opleveren en wij gaan naar Rito. uitsteken, Bino. Dan nog dit. Voor mijn succesvol optreden is 15 liter per maand natuurlijk een belachelijke beloning. Ja, het, het zijn dure tijden. Maar, maar goed, ik verdubbel je trotement. Ik bouw je fortuin op, hè? Maar ook het mijne zou ik niet willen verwaarlozen. Wat betekent dat nou weer? Zodat ik zou willen voorstellen dat we voortaan gelijkgerechtigde deelgenoten zullen zijn. Wat? Nooit. Ik denk er maar aan. Maar toch is het de enige manier waarop je mijn medewerking kan behouden. Ik meen me een zeker plakkaat te herinneren. Als je me door de dievenvangers laat weghalen, zakt je hele nieuwe welstand in één. Jij nar. Ik zal het alleen ook af kunnen. Ik als zien. Kunstdienaar... Nee, we zijn onder elkaar. Hou op met die domme komedie. Je bent een windbui en dat weet je heel goed. Ja. Ja. Je zet me het mes in de keuken. Mij, je redder, de man die als een vader. Op de weg van het succes, heeft gelijk. Of op de weg naar het schafot. Hm. Wel, Bien, hè? wat is je antwoord? Hm. Man, denk aan de verdiensten die jij zult opstrijken en waarvoor ik het werk zal moeten doen. Mijn gezag bij de troep zo verzwakken. Onzin. Ik zal natuurlijk ervoor voor zorgen dat alle succes op jouw naam komt. Hm. Dat brengt mijn eigen belang zelfs mee. Ja, we hebben... Ik moet er een nacht over slapen, Dit komt plotseling. Uh, nee. We beslissen nu met je verlof. En hier. Wel, jij de ons. Nou goed, goed. Hm. Men moet jonge talenten weten te waarderen. Hm. Geef me je hand, deelgenoot. De oude trouwhartige bienen biedt je de helft van zo'n glorie en de helft van de inkomsten binnen denkt daar goed aan. Mademoiselle Quimaine. Wel, u heeft uw zin, is niet? We staan in het theater door en we een geweldig fiasco. We gaan een geweldig succes tegemoet, mademoiselle. Weet u dat u me doet denken aan een spottende duivel... die een spelletje speelt met vader en mij? Is het werkelijk? Ja. Het succes in Ridon, die nieuwe kostuums. Het kan niet echt zijn. Zo echt als het maar kan, mademoiselle. Het is het begin van nog veel grotere dingen. Het is niet. Een ingewikkelde, duivelachtige streek. Uw minacht, vader. Denk maar niet dat ik het niet gemerkt heb. En mij haat u. Waarom haat u mij, monsieur? Ik haat nooit iemand, mademoiselle. Want haat is de domste van alle emoties. Wat een berusting, wat een filosofie. En wat een leugen. En ik ben wat de laatste mens of aarde die ik zou willen haten, mademoiselle. Ik ben nij client elke dag als ik hem tegenover u de minnaar zie speel. Oh, Ik geloof niet dat u in ieder rol een succes zou zijn. Met zo'n onputdelijke crimine, als inspiratie. zal het mij beslist lukken? Ik ben er verbaasd over, monsieur, dat al die galanterie niet eerder uit uw mond is oh, gekomen. Voorzichtig, voorzichtig, mademoiselle. Zo. Ik was bang dat die galanterie misschien niet gewenst was, ja. mademoiselle. En u kunt eigenlijk breed zijn als iemand u niet bevalt. U bent de eerste man die mij van breedheid beschuldigt. Dan moeten mijn voorgangers in stilte geleden hebben. Ik zou werkelijk nooit vermoed hebben dat ik u heb laten leiden, monsieur. Ho, ho, maar u bent ook een heel goed acteur, mademoiselle. Ik acteer eigenlijk al sinds mijn geboorte. Ik lach als men mij, mij kwetst. Ik maak grap als ik pijn leid. En waarom geeft u nu uw rol dan ineens op? Omdat u de uwe vergeten. Met jouw beminnelijkheid en gratie, Quimijn, was het een erg domme hoop. Beminnelijkheid en gratie? Wanneer hebt u die vleiende hoedanigheden bij mij ontdekt met je, Op een ochtend dat je met de en Seine rapteerde. Vlak bij een hooischuur. Dat nou, was de eerste keer dat we elkaar hebben gezien. Van dat moment af wilde ik bij de troep van je vader komen, ten koste van alles. Met welk doel, Mathieu? Om je de een of andere dag te vragen... ...mijn vrouw te worden, Kim. Als dit weer een van uw spotternijen is, Mathieu... ...dan moet ik zeggen dat u veel durft. Aan durven spreekt het niet. Kijk maar, ja, wat ik binnen een paar weken van de troep van je vader gemaakt heb... ...waarom zou ik dan bang zijn als het om de vrouw gaat op wie ik verliefd ben? Ik weet niet wat je geloven kan... Niemand weet ooit wat jij werkelijk bedoelt. Als... als je dit liegt. Nee, nee. Nee, Kom hier. Kijk maar. Zo ja. Klimaat. Wil je mijn vrouw worden? Ja. Je ligt toch niet, Scaramouche. het kan ook schelen. Jij. Ja, ik wil. Doe nu een vrij duivel. Met wel Wat betekent dat, skramus? Klimijnen, schaam je je niet? De situatie spreekt voor zichzelf in, hè? Je dochter en ik hebben besloten getrokken. Oh, dat ook nog. jij, bedrieger. Hier spreken we na de beurzeling over. Fout, Klimijnen. Op je plaats. Leonardo staat al op je te wachten. Oh. Leandre. Leandre, waar ben je? Hier, de andere, de andere, de bij de rozenstruik. O, oh, klimme. Ik zal nog sterven van verlangen. Waarom ben je niet eerder gekomen? Oh, die afschuwelijke graaf van Mavita. Laat overal spioneren. Je bent aanbiddelijk, Colombine. Dat mooie handje. Die slanke wijs. Ach, laat we toch de richting aangeven naar de geldzakken van die oude pantaloon. Dat zegt die te zwak. Het is ook een mooi handje voor dit. Je zroeg rechts, dus het geld is in die kist daar. Ah, kist van mijn dromen, laat die je <laughs> Allemaal veel te vertrouwd. En redon brulden ze om van pret. En hier zitten ze te vinnen. Die kerel ruineert me. Ik had hem niet zo de baas moeten laten spelen. Laat me omhelzen aan lindelijke kist. Iedereen probeert dat. Zelfs te privaten. Ah, gelukkig. Ja, de ik ga lekker hier nog een paar klauwen zijn gezin. Denk erom dat je mij een leven vol rijkdom hebt beloofd, caramon. Maar natuurlijk, mijn duifje, Zul je mij niet hebben? Ben ik geen grote schat het geld ik nieuw. Ga vast door het venster de tuin in, En wacht op. Pas op als je me betreestelt. Snel, ik hoor mijn me aankomen. Zo. Ze is weg. De andere heeft ze prima. En ik? Ja, ik heb die mooie, die heerlijk zwaar. Ah, zie ziezo, zo. Die rusten we na. Pantalon een lesje, namelijk dat ideer gaat zijn om bedrogen te worden. En u ga ik rechts die Er is Colombien ook een les. Namelijk dat liefde zich niet mag dwingen. <tiedert> dat het niet het talent van Scamus alleen was dat ons deze vloer in de heeft gehaald. De mensen zeggen dat het ook geen voor een prettvolle acteren was. Die rol allemaal in die verdrukkte meiden. Dan zal ik wat allemaal doen. Dames en heren, ik dank u. Voor de grote eer die u mij nederig volgen waardigt. Ik hoop nog veel van u te leren. En zal mijn uiterste best blijven doen om mijn plaats onder het voortreffelijke leiderschap van de vereerde Binet waardig te blijven. Ik heb dus het tweede te deze dat Ik hoop eveneens uw toestemming zal mogen wegdragen. Mademoiselle Clunet. ...heeft mij de avond het grote geluk geschonken mijn huwelijksaanzoek aan te doen. Ik verzoek u hier ook nog een keer de plazen te willen vullen. Ja. klimaat was mij toegezegd. Ja. Dat weet u. Ja. En ik hou van haar, monsieur. Ik ja. heb de oudste rechten. Helaas, meneer, kerel, die, die schat uitneemt alles wat we goed in. Wat kunnen we tegen doen? Maar u kunt toch protesteren, monsieur. U bent de vader. Ja, en ook de directeur van dit verhaal. Maar zonder de reden van die overkomen, monsieur. De... Maar wat gaat u dan doen, monsieur? Het, het enige. Dat moet zal overblijft: Het <tie> kaos. Nee, no, laten we jullie eerst beknorren. Ja, ik wist niet van dit alles, en dat is niet zoals het hoort. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik ben er man niet na nou om jong geluk in de weg te staan. Ja, dat is. Al doet het vooraan zich mijn dochter, mijn oogappel te verliezen. Mij hoog veel leeg. Neem een oud man, een oude goeie als een ontvoering die glazen. Kneel neer, kinderen, kneel neer, omdat ik jullie mijn zegen geef. Ah. En nu, heb je glazen. Op het aanstaand echt ja! Ach, mijn arme liefde. Daar word je vermoord. Hé, hey, hé, hey, waar hey, gaan jullie heen? Gaan we, jongens. Die naar de Ik ben op de deur. Ah. Nou, wacht even, wacht even. Wacht even. ik de weg naar haar kamer wel alleen, vinden, denk ik. Dat heeft ze al jarenlang gedaan. Is niet, liefje? Ja. Ik wou nog eens met jou bespreken, Starmoosh. Nou, welterusten, meisje. Geef je trouw, mijn vader, een doel. Hm? Welterusten, papa. Welterusten, Starmoosh. Welterusten, liefde. Hm. Zo. Zo. mama we En wat zijn nou je verdere plannen? Dat is een uitgemaakte zaak binnen... We blijven hier tot pasen. We zullen geweldig succes hebben. En dan Parijs. Zo, zo. Jij beschikt maar, is het niet? Jij neemt mijn dochter, je neemt mijn gezelschap. Je neemt eigenlijk alles waar je lust in hebt, hè? Drie maanden zal het goed wien, hè? En wat ons programma aangaat, had ik ongelijk toen ik zei dat we naar Nantes moesten gaan. Als ik dat had gedacht, waren we hier niet gekomen. Want ik ben hier de baas, Karamus en ik ben vast van plan dat te blijven. Oh, Scaramouche, dat wat is nou toch een drukke stad? Daar komt die lange leander weer aan Hé Hele, wat toevallig. Ik had jullie hier niet van wacht. Mag ik me bij jullie aansluiten, Scaramouche? Als je even wacht, dan kun je Colombine tot gezelschap dienen. Dat komt aan. Oh. Ja. Colombine. <lacht> <lacht> zo. Nu moet hij een paar passen achter ons blijven, want Colombine loopt niet zo even uit. <lacht> Klimane, Je vader deed gisteravond een tikje vreemd. Het lijkt wel of hij plotseling iets tegen me heeft. Het is verbeelding van je. Vader is je heel dankbaar. Zoals wij allemaal. Hij is me helemaal niet dankbaar. Hij is woedend. En ik kan wel raden waarom. Oh ja? ja? Ik zou ook een wrok voelen tegen de man die wel een dochter als jij opklutst. Ah. <laughs> Dwaas die je bent. Oh, kijk eens. Kijk, eens een prachtige koets? Oh, grote ruit aan alle kanten. En, en overal verguldsel en het snijwerk. En wat een prachtige druk met paarden. Een of andere hofdame, denk ik. Ja, goed, ze het verzaaien heeft meegenomen. Oh, dat zie je met veel mooie in Als we daar komen en dat gebeurt vast, dan zal... Wat is Oscar Hamouch? Ja, wat sta je er nou? André-Louis? Aline. Gaston, open het portier. Oh, hou nog een blik, Ali. Klimat, wil je me excuseren? Nee. En mag je aan de goede zorgen van Leandra en Colombino overdragen? Tot straks. Het is blijkbaar een verkleden prins. Dat romantisch voor jou. Is. Nee. Het is een sprookje. Goed. Wie zou ze zijn? Zijn zuster, natuurlijk. Hoe weet je dat? wedde dat hij je zoiets zal vertellen als hij terugkomt. Waarom? Omdat je hem niet zult geloven als hij beweert dat ze zijn moeder is. Je hebt een lastertong hier, domme hoofdlijanderen. Breng maar naar de herberg terug. Het Colombini is ook moe. Ja, laten we teruggaan. ...gezelschap geraakt, André Louis. Ik moet nog sterk vergissen... ...als dat die mademoiselle Binet was... ...uit het Theater Fédon. Je vergist je niet. Zo, ik wist niet dat ze al zo beroemd was... ...dat iedereen haar kende. Oh, wat dat betreft. Ik heb gisteravond de voorstelling bijgewoond. Daar herken ik haar van. Ben jij gisteravond in het theater geweest? Ik heb je niet gezien. Waar was jij dan? Uh, ergens in de buurt van de Colise. Oh. Wat? Oh. Het stelt me teleur, André Loer. Ik weet wel dat de meeste zogenaamde mannen van de wereld... zulke schepsels uit de comediantentroep nalopen... ...maar ik achter jou te verstandige om mannen van de wereld na te aan. bewijst hoe weinig mensenkennis ik eigenlijk bezit. Ik hield je voor een idealist. Die comediantentroep alleen? Ik hoor er ook bij. hoor er ook bij? Hoe moet ik dat bestaan? Ik maak er deel van uit... Nee. Ja. Om te dicht in de buurt van het joffertje te zitten. Goeie André. Ik moest kiezen tussen toenemen wat schaf op alleen. Hier ben ik tenminste voorlopig veilig. Hm? Armand André. Maar waarom heb je me dat niet eerder verteld? Je liep voor de tijd niet toe alleen. Maar waarom heb je omen mij niet laten weten waar je was? Dacht je dat het ons zou krenken als ze wisten dat je tussen de komedianten zat? Integendeel. Ik wilde jullie verrassen. Hoe vond je dat stuk gisteren? Oh, het was heel amusant. En goed kan ah, Dank je. De auteur zit naast je. Zo. Maar wees eerlijk, André. Zonder die vertreffelijke scaramouche zou het beduidig minder geweest zijn. Hm. Nogmaals bedankt. Ook scaramouche zit naast Jij, scaramouche. Yes, Jij? <laughs> yes? Kostelijk. Ik heb je absoluut niet herkend. Oh, hoe zou dat kunnen? Met de bovenste helft van mijn gezicht zwart gemaakt. En die vervaarlijke snor onder mijn neus. <laughs> zeg maar, wat kom jij hier eigenlijk in naam doen? Ik ben op bezoek bij mijn tante. Madame Sautron. Met haar was ik gisteravond in Fedor. Het was nogal in tonig op het kasteel. Maar dat zal nu anders worden. Er komen vandaag verschillende gasten. Marquise Latour Lazier zal er ook zijn. Aline, heb je wel eens gehoord hoe die arme Philippe de morin in zijn einde is gekomen? Ja. Dat is mijn eerste oom en toen de Marquis zelf. Heeft dat je antwoord op zijn huwelijksaanzoek niet gemakkelijk gemaakt? Je kunt toch niet verlangen dat ik mijn huwelijk laat afvangen van een twist tussen mannen, André? Je hebt de zaak van twee kanten gehoord, Aline, En je kent het verschil tussen een duel en een moord heel goed. Als je niet meent te kunnen oordelen, is het omdat je niet wilt. Dat zou je kunnen hinderen bij je plan Marquis in te voldoen. Nee, maar weet je dat je bijna belachelijk bent? Je komt bij dat actrice vandaan om mijn oren binnen de les te lezen. Dat actrice kon wel eens te veel eergevoel bezitten... om je te verkopen in ruil voor een wat hogere rang, Ali. Ik geloof dat ik je hier maar liever moet uitlaten. Dan kun je naar die mij teruggaan om je te oefenen in eer en deugd. Zo mag je niet over haar spreken, Alie. Zeker. Ik... Moet ik misschien praten over... Je hem? kunt over haar spreken als mijn vrouw. Ze is af. even goed als jij Ze heeft het door eigen kracht vergebracht en zal nog verder komen. En ze is vrouw genoeg om uit liefde te trouwen, in plaats van het zelfs. Ik ben nog niet met haar getrouwd, maar zal dat doen. Jij durft me te vergelijken met zo'n... Gaston, Halt zo! Ja. Experimente aan de moordenaar met wie je getrouwen. En hij reed dus weg in die koets met iemand die een jonge hertogin of prinses met zijn naam had. Zeg, lief mij, in alle respect voor je deur, zit kleintje. Je hebt maar aardig dus een verromming heen gezien. Helemaal niet, papa. Ik vermoed er niets van. En net als je vader, die eens een heer was. Heb jij het instinct om je gelijke te ontdekken? Of vuur je verstand het je vertelt, mijn kind? Al is het onze tragiek dat wij tussen kleine luiden moeten leven, dat is ons gebleven. En het was heel handig van je om hem in te palmen. Ja, ik ben trots op je. U beledigt me, papa. En de anderen deden weer niet zo pummelachtig te zitten grijnzen. Als scaramouche iemand van geboorte is, moet u niet bekeken worden als een, als een beer in een kooi of zoiets. Mijne dames en heren, ik wens u een goede avond. Het is mij een eer u hetzelfde toe te wensen. Dus een hele goede avond wens ik u toe. Gaat u hier zitten. Papa? Ik geloof dat Scaramouche onze verklaring schuldig is. Ja, oh, je bent wel uh, erg duidelijk, mijn kind. De goede vormen mogen toch wel wat in acht genomen worden. <laughs> Monsieur Scaramouche. Ik hoop dat u uw kind haar ongeduld wilt vergeven. Zou u de dames en heren niet willen verzoeken... ...ons voor een ogenblik alleen te willen laten bewaar? Dat is volmaakt overbodig, Klimane. <laughs> Zoveel fatsoen hebben we zelf wel. Al zijn wij dan geen verkleden vreemden. Wat is je verklaring? Waarom zou ik moeten verklaren, liefste? Omdat je me bedrogen hebt. Uh, ja, mijn uh, iets wat haastige dochtertje wil alleen maar opmerken, meneer... dat er een soort onschuldig bedrog bestaat... waarbij de bedrieger zich uh, om redenen van liefde... bijvoorbeeld voor minderheid geeft dan hij Dat is heel romantisch, hè. Maar u uh, vrouw, meneer, vrouw zijn nieuwsgierig. Ik begrijp het al. Die koets en die dame. Niet waar, Climain? Ja. Oh, een kind. Ik ben helemaal geen prins. Huh? Zelfs geen kale ridder. Ja? Ah. Die dame heet Aline Freude de Kerkadion. En haar oom is heer van Cavariac. En had de goedheid mij te laten opvoeden als een soort petekind waarvan de herkomst niet erg duidelijk was. Oh. Dat is alles. Dat is alles. Karamouche. Zo is het. Ik bezit niets dan mijn tooneel opbouw. Met jou samen zal ik alles moeten opbouwen, Klima. Ik, ik, ik krijg zo'n ontzettende hoofdpijn, papa. Ik, ik ga naar mijn kamer. Laat de rustig rustig zijn, Wrouwen zijn en blijven raadsels. Eerst is ze boos omdat ze denkt dat ik een prins ben, en nou is ze boos omdat ik het niet ben. Dat Gavriac, daar werd jij immers gezocht. Juist, mijn trouwe vriend, een aanstaande schoonvader. Ja. Daar heeft de marquis de Latour d'Azir het nodig gevonden om voor het eerst een speurige te jagen. En nou zal je me moeten verontschuldigen, want ik kan naar bed... Een ogenblik nog. Hm? We moeten nog wat zaken bespreken. Zaken? Ja. Ik meen dat ik recht heb op een extra gage. Omdat ik tenslotte de directeur van dit gezelschap ben. Hm? Spijt me, maar we blijven het geld na uitbetaling van de gages gelijk opdelen, Bina. Ik zou daar nog maar eens goed over nadenken, Scaramouche. Met al het oude dreigement, is het niet? Hm. Doe wat je niet laten kunt en zie dan de gevolgen. Zodra ik in het gevang zit, kun jij weer langs de wegen schooieren. Wil jij dan nooit naar Rieden luisteren, als ja, Maar iets redelijks heb ik van jou nog nooit gehoord. <tied> André Louis Moron. Twintig louis op Oproerstoker. Ja. En dat is het zegel? Van de marquise de Latour d'Azir. Hetzelfde wapen als op de karos. Dan is de Latour d'Azir hier in de stad. Haha, ha, ha, ha... mijn brave advocaat. Binet is niet zo stom als je meent. Nou heeft Binet een methode gevonden, jij uil. Een methode om jou klein te krijgen. Thank uh -huh. Klimein, lieveling, je bent nu al een week zo koel cool tegen me. Heb ik je beledigd toen ik je moest vertellen dat ik maar een arme slokker ben? Ach nee. Jij kunt het ook niet helpen, dat je bent wat je bent. Denk liever aan wat we zullen worden, Klimein. En? Nou? Ik wou dat je wat minder vrij was met de heren die je tussen de bedrijven komen opzoeken. We zijn bij mijn weten nog niet getrouwd... Je zult me dus nog niet kunnen kritiseren. Ik vertrouw erop dat ik er dan geen reden toe zal hebben, kind. Klimein, klimein, liefje. En heer, doet je die aan aan je te vragen. Ik kan, papa. Klimein, Het is die duivelse de Latourazier. Ga niet. Je bent belachelijk. Scaramouche. Hm. Ik was er al bang voor. Ik draagt die schoft met Aline en haar tante in de loge zag zitten. Oh, nee, Smerige schurk dat je bent. Ik heb je toch nog te hoog aangeslagen. Heb je de nieuwste bewonderaar van Klimijn ook gezien? Leander. Huh. Wat denk je ervan? Hij bevalt me niet. Och, ik heb er eigenlijk niet zoveel aandacht aan geschonken... dat ik al weet wat ik ervan denken zal. Jij bent als altijd een volmaakt acteur, Scaramoes. Uit jou wordt nooit iemand wijs. Maar ik, ik durf wel te bekennen dat ik er razend van word. Bosheid is een wilde die een verstandig mens zich niet kan permitteren. Wel, ik heb voor vandaag genoeg gerepeteerd. meer dan genoeg domheden voor onze achtbare directeur opgevangen. Ik ga een eentje wandelen. Zo, je laat je dagelijkse schermlessen dus in de steek. Kijk, je schijnt dus niet zo cool te zijn als je graag voorgeeft, mon prince. Hoe ik me voel, is met je welnemen mijn zaak. Tot ziens. ...duivel al die maanden verscholen. Kijk, daar hebben we Le Chapelier. Mijn ambtgenoot uit Rennes. Die het volk niet durfde toespreken, en mij Dat zaakje niet opknappen. <tie> die scherpe tong van jou. Nou, wacht dan op. Waar heb je gezeten? Achter het kleed van Pespis. Huh? Ik ben tegenwoordig acteur, toneelschrijver... ...een bedrogen aanstand echtgenoot. <tie> wat, wat, wat. Hoe gaat het in de rest van de wereld? Die tegenwoordig al stil lijkt te staan. Lijkt stil te staan, zeg je? Maar meneer, mijn... je bent toch niet opgesloten geweest? Nou kom ik, naar het wijnhuis daar. Jij bent de man die we het meest nodig hebben. wat we het meest naar gezocht hebben. Hier, ga voor. Heb het zinlert. Een halve fles Beaujolais. Maar iets beter dan het grootwater van gisteren. Hier mijn vriend. Zitten. Dank je. Liever wat meer in de schaduw. Men zoekt mij, weet je. Hm? Zo. Ja. Yeah. Wel. En wat is er dan gebeurd in die wereld van jou? Alle eisen die jij voor ons in Nand hebt gesteld zijn ingewilligd. Zo. De koning heeft niet de statengeneraal bij ingeroepen. En de adel heeft aardig wat van haar weer moeten achterlaten. Heel wat van uw mooie voorrechten zijn beknopt. Het doet me plezier dat te horen. Maar eh, die adellijke stommelingen moesten toen nodig een poging doen... om ons gewapende hand terug te drijven. 600 man sterk kwamen er naar hen om ons de derde stand in mootjes te hakken. Mm -hmm. Onder aanvoering van de Latour, dat is hier. Onder die kille, seigneur, op. Nou, well, wij hebben getoond dat wij ook met wapens weten om te gaan. Het was precies zoals jij vorig dat jaar hier in hand hebt gezegd. We hebben een geregelde veldslag geleverd onder aanvoering van de stadsproboost. En we hebben ze zo ingepeperd dat ze in het klooster van de Franciscanen moesten vluchten. En dat is het einde van hun verzet tegen de koning en de volkswil. Denk dat vooral niet te snel, chapelier. Zo gauw geven ze het niet op, vrees ik. En wat nu? De hele streek wil vijftig afgevaardigden naar de Staten-Generaal afzenden... om onze gelieven bekend te maken. Land, Ren en Kavriac vochten om de eer jou af te vaarderen. Maar ze kenden je hier alleen onder de naam Omnes Omnibus. En niemand wist waar je zandt. En ondertussen speelde ik voor huidelijkheid. Ik wilde een groot toneelschrijver worden. En bovendien had ik mezelf de zotheid veroorloofd. Maar er is nog een plaats als afgevaardigde over, André. Ga mee, dat maken we meteen in orde. Het spet, hè? Ik heb ander werk te doen. Tja, oh. je bent gek. Welk werk kan nu van meer belang zijn dan het dienen van de vrijheid? Ik moet twee vrouwen om verschillende redenen... ...uit de handen van zekere enkelmannen zien te houden. Hm. Ik mijn eigen zaken zo diep geweest dat ik het niet eens gezien heb hoe roerig nood is. Roerig? Het, het is een zietende ketel. De oppervlakte blijft kalm zolang het goed gaat met de vrijheid. Maar je het minste of geringste komt het over. Het kan nuttig zijn zoiets onthouden. Weet je, dat de Latour d'Azir Hier is. Dan verbaast het me dat hij nog niet herkend en gestenigd is. Het volk hier kent zijn aandeel in de vechtpartij van Rennen. Als iemand hem ertoe aanzet, ziet het er slecht uit voor, monsieur de marquis. Misschien gebeurt dat ook wel. Wie weet. Kom, ik moet hier naartoe, Anne. Denk nog eens na over wat ik je heb voorgesteld. Nee, nee, nee, nee laat maar. Ik betaal erbij. Au revoir, André. Au revoir, Chablier. Als je me mocht zoeken, in de herberg het Heb kan je me vinden. Dank je. Zeg, Kom vanavond eens kijken. In het theater van Dat zal je interesseren. Oh ja? Ja. We spelen de dappere kapitein. In het laatste bedrijf wordt een pochende lafaard door Scaramouche de kaak gesteld. En weggestuurd. Kom eens luisteren. De kaak gesteld. Ja, ja, ja, ja. Om je lengte, om je zwaard, <lacht> om die hoed vol pluimen <lacht> waren de mensen bang voor je. Ah. Ik wat het wat ik verwachtte. schandelijke scène die je vanavond hebt uitgelokt. Het is toch niet schandelijk als ik maakte dat het publiek mij toejuicht? Het gespuis, je bedoelen. Je zult ons de bescherming van de aanval laten verliezen, jij zat. Zult... Je overdrijving, hè, zoals gewoon. Geen sprake van. Bovendien ben ik baas in mijn schouwburg. Dit is het gezelschap Binet. Dat geleid zal worden zoals Binet dat wensen. Oh. Wie zijn eigenlijk die adellijke beschermers? ...die we zo opeens blijken te hebben. Je sarcasme is er deze keer naast. Na die blamage is monsieur le marquis de la tour d'azir... in eigen persoon naar mij toegekomen. Ik heb nog verontschuldiging moeten aanbieden... Dat was dwaas als het maar zijn kan. Iemand die zichzelf respecteert zou de man de deur geweest hebben. Je staat immers in je eigen theater binnen. En alles gaat toch zoals jij dat wilt? Maar eh, dit is... ging helemaal niet zoals ik dat wil. Ten slotte zou iemand die zichzelf respecteert ook als vader... ...reden genoeg gehad hebben om die marquise weg te jagen. Hè? Wat wil je daarmee zeggen? Waar is Flimaine? Dat kan ik je zeggen, Scaramouche. Ze heeft direct na de voorstelling het theater verlaten... ...in de koets van die mooie marquise. Kijk, kijk. En dat is nu ongeveer een uur geleden. Weet je niet op, kerel? Ik denk er niet aan. Is er nog iets voor me te eten? Alsjeblieft. <lacht> Alweer pasté. Ja. <laughs> Moest je even verklikker spelen, Leander? Hij werd vanavond helemaal niet populair bij de troep. Bina, we uh -huh. weten heel goed wat we aan Skarra te danken hebben. Zwijg liever. liever. Alsjeblieft, hier is des wereld dank. Daar slooft de mens zich vooruit... En toch niet te laat, hoop ik. Hmm. Oh, het is echt mooi weer. Leg papa. Ben je dan eindelijk, mijn kind? Ik hoop dat u een prettige rit hebt gehad, mademoiselle. Heel prettig, monsieur. Dank u. En niet onfortuinlijk ook. Als ik mag oordelen naar de diamant... ...die u daar aan uw vinger hebt... Ja. Uh, ...op zijn minst een paar honderd wie door. Is het misschien onbescheiden, mademoiselle... ...als iemand met wie u wilde trouwen u vraagt... ...hoe u aan dat sieraad komt? Oh, bewijs van bewondering, Anders niet. Hmm. Een soort vooruitbetaling op een dwaasheid, dus. Jij wordt ongepast, Kirol. Zwijg, Piena. Ongepast. Je zou maar bijna het mijn humeur brengen. Mademoiselle... In uw eigen belang raad ik u aan de weg te bezien die u kennelijk wilt opgaan. Daar ben ik ook zonder uw raad heel best toe in staat met Goed zo, kind. Daar kan ik het mee doen. Mannen als Latour d'Azir, mademoiselle, zijn heel gevaarlijk voor kleine actricetjes. Hm. Geloof me. Oh, nou, goh, nou zie je, kind, wat een huwelijk met hem je zou hebben gebracht. beknotting van je vrijheid en domme van feiten. U hebt gelijk papa. Hm. Ha, heb wordt vervelend met zijn jaloezie. Als echt genoot zou je onmogelijk zijn geweest. Juist. Yes. Wel, ik... Ik berust in uw keuze, mademoiselle. Ik hoop van harte dat u er geen spijt van zult hebben. Spijt? <laughs> Omdat ze de bescherming krijgt van een rijke, machtig edelman. <laughs> kom, mijn vriend, geen gang kunnen. Jij wilt toch haar carrière niet in de weg staan? Wees toch verstandig? Die carrière komt wel eens tegenvallen, Wiener. De heersje fantasieman en let op je dochter. Is dat fantasie? Om een edelman te verkiezen boven een bastaard? Raak <laughs> me niet aan, de heersjeskaramouche. Dat doe ik al. Dankje, je, Jande. Ik zie nu pas goed hoe goedkop gemeen jij en je dochter zijn. Bedankt dat jullie mijn ogen hebben geopend. Goedenavond. Wie is daar? Gervais, Marquise de Latour-Nazir, idioot. Mijn beste Charles, wat is er? Jij hebt een onvoorstelbare dwaasheid uitgehaald. Sinds Aline bij mijn vrouw en mij logeert, heb ik haar nog niet zo woedend gezien. Huh? Om jou, begrijp dat goed. Aline Boos, waarom in vredesnaam? Ik doe wat ik kan om haar mijn aanhankelijkheid te tonen. Ze weet van nog iemand die jij je aanhankelijkheid betoont, Gervais. Dat sletje Binet uit het theater Hm. Huh. Van wie weet ze dat dan? Ze heeft vanmorgen, toen ze met mijn vrouw in de tuin wandelde, duidelijk laten blijken dat ze van alles op de hoogte was. Dat soepetje, die diamant. Mm -hmm. Aline zei dat ze de volgende keer, als je haar hand kuste, meteen een vast bekken zou laten brengen. En haar hand waar jij bij was, zou schoonmaken. Wat een taal voor zo'n jong ding. Maar ja, je kunt die hele geschiedenis nauwelijks een avontuurtje noemen, Jacques. Nee, natuurlijk niet. Ik begrijp het best. Maar Aline acht zich diep beledigd. Ze wil niet meer met je trouwen. Arme Gervais. Oh, de hemel, Charles. Daar moet ik niet aan denken. En ze heeft gelijk. Ik ben een dwaas, een stom dier. Ik verlang naar Aline zoals ik nog nooit naar enig levend wezen verlangd heb. Ik zal desnoods door het vuur gaan om haar terug te winnen, Charles. Alles wat je te doen hebt is voor goed afscheid te nemen van dat actrice, mijn vriend. Voor de rest zorgen mijn vrouw en ik wel. Maar, kun jij dat vriendinnetje aan de kant zetten, of. Natuurlijk. Zo'n dom stumpertje. Ze wilde dat ik haar aan de Comédie-Française zou helpen dat hij weer zijn bekende vader had dat ingeblazen. Pah, wat kan het mens, een mens zijn onberadenheid toch een dwaze kennismaking aanknopen? Ik zal het dadelijk een einde maken, Charles. Dan geef ik mijn woord op. Hoe denk je dat te doen? Ik zal met de Chevalier de Chabrian naar het theater gaan en haar geld geven. Wees jij ondertussen mijn voorspraak bij Aline. Ik smeek jou. Ik ben een goed diplomaat, Vertrouw op mij. En ook de Chevalier. Ik heb hem als getuige als ik haar het geld overhandig. <truimert> Bij, monsieur de chapelier. Bij... monsieur de president mag niet gestort worden, monsieur. Ja, voor de moeite. Zeg het burger Moreau in dat spreken. André-Louis Moreau? Ja, dat is wat anders.